Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Ho, ho. Gert ho. met het NOS Journaal. In Afghanistan zijn eindelijk de stemmen geteld van de presidentsverkiezingen... die in september werden gehouden. De kiescommissie meldt dat zittend president Ashraf Ghani heeft gewonnen. Hij kreeg bijna 51 van de stemmen. Dat het tellen zo lang duurde kwam door technische problemen. Op de dag van de verkiezingen zelf, 28 september, waren er ook problemen... Zo gingen sommige stembureaus niet open omdat medewerkers niet kwamen opdagen of omdat het er te gevaarlijk was. De Franse president Macron roept de stakers in het OV op om tijdens de feestdagen niet het werk neer te leggen. Al weken rijden er minder treinen en metro's door de plannen om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64. Ook wil Macron gunstige regelingen afschaffen. De president noemt staken een grondrecht, maar hoopt dat mensen met de feestdagen gewoon met het OV naar familie en vrienden kunnen reizen. De Politie van Zwolle onderzoekt een schietpartij bij een cultureel centrum. Bij het gebouw zijn op straat hulzen gevonden. Volgens ooggetuigen reden na de schietpartij twee auto's weg. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De afgelopen maanden waren er vaker schietpartijen in Zwolle. Kickbokser Rico Verhoeven heeft de wereldtitel in het zwaargewicht geprolongeerd. Zijn tegenstander, Badr Hari, gaf geblesseerd op in de derde ronde nadat hij verkeerd was terechtgekomen. Drie jaar geleden stonden de twee ook tegenover elkaar. Ook toen moest Badr Hari de strijd geblesseerd staken. De wedstrijd was in een uitverkocht Gelre in Arnhem. Naar de tv-uitzending keken 3,5 miljoen mensen. Het weer bewolkt, valt in het hele land af en toe regen. Tegen de avond wordt het droog en het is vanmiddag ongeveer 8 graden. Morgen vaker droog, het blijft vrij zacht, ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal de Sjombakker van de ANWB. De A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is tussen knoop de hoek en knop het Raasdorp afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Pien, zeven jaar oud en ernstig ziek. Haar nierziekte beheerst haar leven. Maar vandaag heel even niet. Vandaag krijgt ze bezoek van de Clinic clowns Onze clowns zijn er voor kinderen die ziek of gehandicapt zijn...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 Zondagmorgen 8 uur, tijd voor 2 uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Zo, en dan zijn we dan weer met het uh, tweede uur van uh, ZFM Klassiek. En we gaan door op de ingeslagen weg, zoals we daar het eerste uur mee uh, begonnen zijn. En... Uh, we gaan dus mooie muziek draaien en een beetje ook in de, ja, de kerstsfeer zitten, zeg maar. Um, zo afgewisseld met de normale klassieke muziek. Nou ja, normaal. Wat is nog normaal tegenwoordig? Goed, het uh, eerste stuk wat wij uh, nu gaan laten horen is weer een apart stuk. En dat ken, kunt u uh, ...weten wat het is. U, u, u kunt het kennen, om het zomaar te zeggen. Want het komt namelijk uit een film. En dat is de film Home Alone. Ja, dat is natuurlijk een uh, typische kerstfilm. En um, John Williams was de componist uh, van dit uh, prachtige stuk... ...dat heet Somewhere in My Memory. Het uh, wordt uitgevoerd door het koor en uh, orkest... Uh, van, oh, dat staat er niet bij. Sorry, ik zit even uh, te kijken. Dat uh, staat er helemaal niet bij. Het is de versie voor koor en orkest. Zo moet ik het uitleggen. En um, ja. uh, wie het uitvoert, dat, uh, dat uh, vermeldt de historie dus even niet. Nou, dat is dan heel jammer. Daar zult u, dat zult u dan uh, moeten missen. Het is niet anders. In ieder geval uit de soundtrack van Home Alone. Somewhere in my memory. Zijn er van die stukken? Hè? Je hebt het. Uh, zeg maar je hielen gelicht. En dan is het al klaar. Goed. Uh, prachtig. Somewhere in my memory dus. Van John Williams. Nu weer iets heel anders. Le Carnaval des Animaux. Oftewel het Carnaval der Dieren. Van Camille Saint-Saëns. Een compositie waarin hij uh, collega-componisten. Met name op de hak nam. Uh, alsof het een soort dierencarnaval was. En hij. Uh, dreef een beetje de spot met composities van, uh, van collega's. En dat doet hij dus nu ook. We gaan luisteren uit het carnaval des animaux. Uh, R125, deel 9, de zwaan, de Andantino gracioso. Camille Sassan is de... Uh, uh, is de componist, dat zei ik al. Dan gaan we luisteren naar Alexandre Tartoro... Uh, die speelt piano en Jean-Guyen uh, Quirias, ja zo was het, die speelt cello. De Zwaan, uit les carnavals des animaux. Het is toch wel fantastisch om dit uh, weer eens terug te horen. Ik kan me herinneren dat ik in het verleden... een uh, jaar of twee, drie terug... Um, ooit is het helemaal uitgezonden. Het misschien wel eens leuk om dat eens te herhalen. Dit hele totale carnaval der dieren. Want het is zo'n leuk stuk. Juist omdat, uh, omdat uh, Camille Saint-Saëns echt de spot dreef... met, uh, met zijn kompanen, zou ik maar zeggen. Met zijn collega's. En... Uh, er zijn ook versies van en dat is dan een tip. Er is ook een hele leuke versie, ik weet niet of die nog ergens te vinden is. Dat weet ik echt niet, maar dat kunt u altijd proberen. Met fantastische verbindende teksten van Herman Finkers. En die is zo verschrikkelijk leuk. Um, dat, uh, dat is aan te raden. Dus die vertelt dan het verhaal en dan komen al die stukjes en al die dieren voorbij. Goed, het volgende stuk wat wij voor u gaan spelen is weer een kerstnummer. O Little Town of Bethlehem. En dat is een traditional, dat wil zeggen dat de componist niet te achterhalen is of dat men niet weet wie het geschreven heeft. Het is gewoon door overlevering is dat stuk zo bij ons terecht gekomen. Uh, the Choir of King's College Cambridge, ja, daar heen ze weer. Uh, Zo'n fantastisch koor, die, die Engelsen hebben daar een speciale neus voor, voor dat soort, voor dat soort uh, dingen. Uh, we gaan dan naar luisteren en het staat, dat koor dat staat onder leiding van Stephen Cleobury. En de organist erbij is uh, David Goode, juist, Oh Little Town of Bethlehem. Mooier horen dan dat je met je koptelefoon op zit en dat er dan zo'n koor in je oren zingt. Oh, dat is zo mooi. Dat is echt kippenvelwerk. En uh, u denkt niet dat u bij de EO terechtgekomen bent. Dit is nog gewoon ZFM klassiek. Maar we hebben gewoon gedacht van, weet je wat, het is de zondag voor kerst. Laten we gewoon eens een keer uh, een beetje in dat sfeertje proberen te komen met mooie klassieke kerstmuziek. Uh, en dan kom je natuurlijk heel gauw in die Christmas carols uit. Nu weer gaan we naar de heer Ludwig van Beethoven. Bekend componist. Uh, u kent hem allemaal. We hebben hem het eerste uur ook al met een pianoconcert gehad. Dat was nummer 5. Nu krijgt u een stuk uit nummer 4. En um, dat staat in G majeur. Opus 58. Daaruit het tweede deel. Het Andante con moto. Lud Ludwig van Beethoven is uh, de componist. En uh, de, het orkest is de Berliner Philharmoniker onder leiding van uh, Sir Simon Rattle. En de pianiste in dit geval is Mutsiko Uchida. Of het kan ook net zo goed, dat weet je bij die Japaners nooit. Het kan ook een, een man zijn, dat weet ik niet. Mutsiko Uchida, die speelt dus in ieder geval, dat doet u wel, of ze uh, piano. Gaat u genieten van Beethoven 4. En ik heb het even voor u nagekeken, dames en heren. Het is een dame. Ze is 71 jaar. Ze is geboren in Japan in 1948. Dus ze is net zo oud als ik. En uh, ze woont in Engeland. Ze woont in Londen. Ze is tot Britse genaturaliseerd, zoals dat dan heet. Dus, nou, dan bent u weer even geheel en al op de hoogte, hoor. Ik dacht het al aan de naam te zien dat het een dame was. Maar inderdaad, het is een dame. Goed, wij gaan uh, verder en ik heb weer iets uh, moois voor u klaarstaan uh, in de kerstsfeer. Dan moet ik weer even gauw doorscrollen, want natuurlijk gaat altijd wel iets fout. Um, we gaan luisteren naar een uh, oh, lally Lala, Lalay. En dat is, uh, <coughs> dat is de titel van dit werkje van Philip Stopford. Uh, Caroline, Caroline Halls, sopraan. En Owen Rees, die speelt Orgel. Het is weer een prachtig stuk in kerstsfeer. Jawel. Het is uh, soms wel eens uh, vervelend dat je af moet gaan op de informatie die bij die stukken geleverd wordt en dat blijkt toch niet altijd te kloppen. Uh, wij onderzoeken dat wel, maar goed, als je, je gaat er toch vanuit dat degene die dergelijke dingen uh, online zetten, dat de informatie dan ook inderdaad klopt. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb geen orgel gehoord, u waarschijnlijk ook niet, maar wel een prachtig koor en dat wordt dan weer niet vermeld. Dat is heel erg jammer, maar niks aan te doen. Dat, uh, nogmaals, daar kunnen we zelf eigenlijk weinig aan veranderen. Um, goed, het volgende stuk, dat is weer van Wagner, Richard Wagner. We hebben er al uh, eerder wat van gedraaid in het eerste uur... uit hetzelfde stuk, Parsifal, uh, WWV111. En nu de derde acte, uh, Karl Vrijdag Zauber... En, uh, of Car Vrijdag Zo moet ik het uitspreken Richard Wagner, het Koninklijke Concertgebouworkest Daar zijn ze weer uh, Onderleiding van wederom Daniele Gatti Is het is toch een fantastisch orkest, dat uh, Koninklijk Concertgebouw Orkest, echt helemaal te gek. Wereldberoemd zijn ze ook hè, natuurlijk. En um, we gaan verder met wederom een kerstsong. En het is uh, ook wederom een traditional en dan gaat mijn schermpje weer. Blijft dat toch eens aan, joh. Nou, hop, zo. Nou, hij doet het gewoon niet. Hij wil even niet. Laten we zitten. Uh, ik ga gewoon door. Um, wat zou ik u zeggen? Ja, we gaan een stuk draaien, een song draaien, een lied draaien. Dat heet In The Bleak Midwinter. Het is wederom een uh, traditional. Het is weer zo'n uh, stuk wat niet achterhalen is wie het geschreven is, maar geeft. Maar het is natuurlijk gewoon uh, uh, ja, door de overlevering bij ons terechtgekomen. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Uh, het Worcester Cathedral Choir gaat het uh, uitvoeren. Uh, de componist is uh, Gustav Holst. En um, Christina Rossetti, die schreef de tekst. Mm -hmm. op een uh, denkende uh, tegenstrijdigheid betrappen. Want ik zei, het is een traditional en dan weet je niet wie de componist is. Dat geldt dan natuurlijk voor de melodie. en Die is dan overleverd, maar er stond hier vermeld uh, die meneer uh, als componist. Maar dat is natuurlijk de arrangeur. Hè? Dat is de meneer die het op deze manier uh, bewerkt heeft. En dat heeft hij fantastisch uh, Gedaan, dat mogen we toch wel stellen. Helemaal mooi. Uh, in de bleek midwinter. En die um, componist, dat was dus Gustav Holst, uh, die het bewerkt heeft. We gaan naar de elegie in C mineur. Opus 24. Het arrangement is van Parkin. Uh, het is van uh, Gabriel Fouret. En uh, dan hebben we Shiku kana Messon, die speelt cello. En Robert Max speelt ook cello. Met z'n tweetjes dus. Heel mooi. We gaan naar luisteren. Elegie -E in C-mineur. Dat was heel mooi. En dan gaan we verder met wederom een kerstnummer. We zijn bijna aan het eind, helaas. Ik kan wel uur doorgaan, zeggen, maar dat kan helaas niet. Shepherd's Pipe Carol, dat is het volgende stuk. Dat is van John Rutter, die schreef het. En eh, het wordt uitgevoerd door het koor van de Macdalen College in Oxford. En dat staat onder leiding van eh, William Fox. En dan hebben we nog Daniel Hyde. Ja, ja, die doet ook mee. En die speelt op het orgel. Dus prachtig stuk, een beetje wat moderner natuurlijk. Uh, zelfs een beetje, het zwingde zelfs een beetje. Ja, met een uh, prachtig orgelpartijtje erachter van die meneer... Uh, uh, met die prachtige meneer uh, Daniel Hyde, ja. Die moet ik, moest ik even noemen. Um, Lieutenant Kijé, uh, zo zal het wel uitgesproken worden. Uh, opus 60, deel 4, de trojka. Trojka hier, trojka daar. Van Sergei Prokofiev. Uh, dat is uh, denk ik bijna het laatste stuk. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Even kijken hoe lang het precies gaat duren. Uh, het wordt uitgevoerd in ieder geval door het Royal Scottish National Orchestra. Onder leiding van een Finse dirigent, Neme Jarvi. Wens stuur je allemaal fijne dagen...